De directeur van het herinneringscentrum Westerbork noemt de kritiek om een sponsorloop in het voormalige doorgangskamp te laten beginnen niet terecht. Joodse organisaties hadden bezwaren gemaakt tegen Westerbork als startpunt van een sponsorloop tijdens de Nacht van de Vluchteling. Veel van de meer dan 100.000 vermoorde Nederlandse Joden werden via Westerbork naar vernietigingskampen gevoerd. Maar de directeur wijst erop dat Westerbork voor de oorlog was gebouwd om gevluchte Duitse en Oostenrijkse Joden op te vangen. De Nacht van de Vluchteling staat volgens hem nu stil bij dat deel van de historie van het kamp. Op het militair ereveld in Loenen hebben zeven geëxecuteerde knilmilitairen postuum het mobilisatieoorlogskruis gekregen. Ze hoorden bij een groep van 215 militairen van het Nederlands koloniale leger in Indië, die in januari 1942 voor de kust van het Indonesische eiland Tarakan door Japanners werden geëxecuteerd. De Nederlandse militairen wisten namelijk niet dat hun eenheid zich al had overgegeven en boorden nog twee Japanse mijnenvegers de grond in.